Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Cameroen zijn minstens zes mensen om het leven gekomen door verdrukking. Het gebeurde bij een voetbalstadion in Yaoundé... voor aanvang van een wedstrijd in de Afrika-cup. Te veel mensen probeerden tegelijk binnen te komen... om de wedstrijd tussen Cameroen en de Comoren te zien. Bij het ziekenhuis in de buurt zijn volgens persbureau AP tenminste veertig gewonden binnengebracht. Autoriteiten zeggen dat het dodental van zes nog op kan lopen. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Oekraïne en hun families mogen terugkomen naar Nederland als ze dat willen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat naar aanleiding van de oplopende spanning in de regio. Na overleg met collega's in Brussel sprak Hoekstra van een enorm dilemma. Hij verwees naar de late evacuatie uit Afghanistan. De man die vanmiddag het vuur opende op studenten van de Universiteit in Heidelberg was een 18-jarige biologiestudent zonder strafblad. De politie en het Openbaar Ministerie weten nog niets van zijn motief. Hij kwam rond half één bewapend met een jachtgeweer en een automatisch wapen een collegezaal binnen en opende het vuur. Een vrouw van 23 werd geraakt in haar hoofd en overleed later in het ziekenhuis. Drie andere studenten raakten licht gewond aan benen en rug. De schutter is dood. Volgens persbureau DPA heeft hij zelf een eind aan zijn leven gemaakt. SC Heerenveen heeft hoofdtrainer Johnny Jansen ontslagen. Zaterdag werd Heerenveen thuis verslagen door Peck Zwolle en zakte daardoor naar de tiende plaats. Vorige week dinsdag schakelde Go Ahead Eagles Heerenveen uit in het bekertoernooi. In een verklaring zegt de club dat er te weinig vertrouwen is voor verbetering... en dat de samenwerking met Jansen per direct wordt beëindigd. Het weer nog, vannacht in het zuiden, enkele opklaringen, minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, in het zuiden wat zon en het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. Vanavond bij Play It Loud wordt u in mijn interview met metalmuzikant Ian Perry uit Liverpool. Bekend van onder andere Vengeance, Allergy, Consortium Project, zijn solocarrière en zijn rock emporium. Deze muzikant, tekstschrijver en producer, zit alweer 40 jaar in het vak. En heeft met vele bekende muzikanten samengewerkt. Daarom wijd ik vanavond een hele uitzending aan hem en zijn imposante muziekcarrière. De komende twee uur hoort u mijn openhartige interview met hem en een selectie van nummers die hij heeft gemaakt in chronologische volgorde. Oké. Okay. Uh, wat kun je mij uh, vertellen over uh, dat album van uh, Consortium Project, uh, Continuum in Extremis? Als ik het goed uitspreek. <laughs> Waar ging het verhaal ja. uh, onder andere over? Want ja, het is van het Latijns geloof ik. Onder... Ja, dat is een mooie naam. Van Ja. Yeah. Uh, nou ja, ik... Uh, dus... Uh, tussen Allergy uh, ben ik verder gegaan met uh, Consortium Project en de tweede deel Continuum Extremis. Uh, Um, in 2002, uh, mm -hmm. geloof ik, uh, ja, Was cool. uit mijn hoofd, dat ja. gaat over een paar jaar terug in die tijd, mm -hmm. um, en gewoon de verhaal verder um, uh, uitgewerkt, ja. en uh, met een aantal de eerste plaats had ik heel veel van mijn, van mijn oude collega's, uh, Barend, uh, Ari en Lucas, we uh, de deden die... Uh, uh, ...muzikant Raal, zeg maar, uh, ook voor zijn Arian plaat. En ik oh. ben zo trots op hem dat hij enorm succes van Arian heeft gehad. Ja, zeker, nog steeds. Uh, want dat was zijn droom en het is hem gelukt. En ik ben ja. stukje trots op hem. Zeker. En, hoe uh, weet het, um, dus ja... Um, ik probeer het gewoon bij de, de eerste album, Criminals and Kings, had ik zelf geschreven. En ik probeer het gewoon dan... Uh, een beetje uh, mijn um, uh, symfonische achtergrond met Elegy uh, weer uh, um, te doen yeah. maar dan uh, mijn collega's gevraagd om nummers met mij te schrijven voor um, uh, die afwisseling uh, van, de, van de nummers yeah. um, en die plaat is gewoon uh, um, um, Oh, weer een uh, succes gelukkig, uh, yeah. succes betekent dat ik uit mijn kosten kwam, want ik financieer uh, mm -hmm. um, sinds mijn solo albums financieer oh, yeah. ik mijn eigen platen. Yeah. En uh, het is niet makkelijk, en uh, nu is het hopeloos. <laughs> ja, deze tijd uh, zeker yeah. drama, yeah. natuurlijk. Ja, uh. yeah. toen, toen in die tijd hadden we niet streaming. Dus mensen nee. kochten CD's. Maar ja. ik had ook een, een battle uh, tegen platenfirmers en tegen de distributeurs om te zeggen van alsjeblieft is, is de prijs niet gewoon te hoog yeah. met btw bovenop uh, uh, so? en niemand wilde de prijs verlagen en uiteindelijk de klacht van fans was nou fuck you we gaan streamen en uh, het resultaat is dus al die platenwinkels uh, zijn dicht platenfirmers yeah. zijn op hun kont gevallen Sony's en al die uh, grote namen uh, Um, uh, dachten uh, eerlijk gezegd de major labels dachten niet uh, uh, wat voor soort impact dat zou downloading en streaming zou hebben nou, en het resultaat is is de hele markt is ingestort what? en het wordt niet alle pla major platenfilmfirmen. dus ik ga niet uh, per se over één platenfirma um, nee. uh, uh, um, noemen maar nee, alle niet. alle dus, dus, uh, uh, dus uh, yeah. ja, dus, uh, Weet je je dus um, ik heb uh, gelukkig um, in totaal vijf kunnen maken van het consortiumproject om de hele conceptverhaal te kunnen verwerken. Ja. Um, op uh, consortium 4 heb ik Ive um, de Graaf uh, binnengehaald. Uh, en Iver is een van mijn favoriete drummers omdat hij als Stuart Copeland. Mm -hmm. Dat uh, groove heeft yeah. in zijn spel. Yeah. Uh, ik vind hem een fantastisch drummer, nog steeds 2. Hij mm -hmm. speelt op mijn allerlaatste release, Wach-Emporium 2. En Yves was uh, begonnen met uh, Within Temptation en hij heeft uh, Kingfisher Sky's en eigen band met zijn vrouw. En hij met oh. trouw. Okay. En er is nog steeds tot nu toe een van mijn favoriete drummers, Nederlands drummers. Um, just love his style, man. Yeah. yeah. And from that album Continuum Next Extremis, I'm going to play The Catalyst. kwam je daarna met jouw vierde solo-album uit in 2006, getiteld uh, Visions. Uh, tussen de release van dat album en jouw laatste consortium project zat maar liefst drie jaar. Was dat, uh, was dat reden van de lange pauze, of was je met andere muzikale projecten bezig? Uh, ja, simpel gezegd. Uh, om uh, nummers uh, te schrijven, te, uh, schrijven uh, om een nieuwe solo plaat te doen, mm -hmm. even dingen uitbrengen. Nee. Uh, dus de hele procedure, soms begin je en dan word je gevraagd. Ik deed daartussen ook uh, andere albums, nee. uh, gastzang uh, voor andere albums. Ik heb met Mob, Mob, uh, Mob Rules van Duitsland uh, uh, stukjes gezongen met uh, uh, een solo-album met... Uh, die uh, Toetanist, oprichter van uh, Royal Hunt. Yeah. Andre Anderson, een solo album. Ik had ook daar daartussen uh, uh, Evolution 1 en 2 met uh, Misha Calvin. Een uh, Britse project van een um, uh, uh, oude um, Serbian uh, guitarist die mm -hmm. in uh, Groot-Brittannië woonde. Samen met Tony Martin op Zang. Uh, dus Oh. Ah, soms komt er uh, andere dingen ertussen ja, uh, en dan moet ik stappen en focussen op... Uh, uh, op die... Uh, KBS -tabran KBS -tabran ja, de, ja, precies. Uh, ja. En wat betreft uh, het album, je had ook een, een willekeur aan artiesten beschikbaar voor dat album, zelfs een koor uh, zag ik. Uh, heeft het album ook een bepaald concept, net zoals met je Consortium Project? Nee, ja, het was uh, volgende... ja, Visions of a Better World, dus uh, of a better world. Mijn, mijn eigen gevoel, ik hoop dat... Uh, een soort van uh, dat, uh, uh, positieve... Ja. Uh, ja verhaallijn aansluitend op je Consortium Project zeg maar, dat je hoopt op een betere toekomst, een visie op een betere toekomst, dat meer, uh, Ja, precies. Zeg maar. oké okay. ja, okay. en dan uh, hoor je nu Consortium Project nummer 3 van het album Terra, ik toch incognita hoor je het nummer White Sands California Lighthouse, en aansluitend Ian Perry's solo nummer solo album No Man's Land uit 2006 van zijn album A Visions Time. Oh, been a find a place I call home. Instead, my bags packed in peculiar caves. The canvas is one place to go if it's solitude you see Ja, daar had je al iets over verteld inderdaad. Ja. Uh, dat je begon met schrijven na je vierde soloalbum, begrijp ik. Uh, um, vertel eens over, uh, want dat het verhaal zou uh, officieel natuurlijk na het derde deel uh, eindigen, maar je bedacht nog een, uh, een extra verhaal wat daarop aansloot. Hoe kwam je daar zo bij om toch een vierde en een vijfde deel te maken van het Consortium Project? Ja, om, uh, om, simpel gezegd, omdat ik de verhaal verder had geschreven. Mm het -hmm. dus, uh, tot de vijfde en, en ik wilde het uh, als een anthology uh, beëindigen ja. mm -hmm. met vijf albums. Dan kwam Speeches op het eind, weer met Casey Grillo ja En van het vierde album Children of Tomorrow draai ik nu Neverland. En aansluitend Sirens van zijn vijfde deel species and a number of sirens to it. 2011, 2012. Mm -hmm. uh, ik was niet tevreden en ben ik uh, aan het begonnen met Barend weer en uh, Timo Zomers. Uh, uh, mm -hmm. uh, Timo's vader was ook in uh, Vengeance. Uh, Timo is een uh, fantastisch uh, gieters van Delaine en ook Vengeance. Oh, yeah, Dylan, yeah. Uh, Barend heeft me voorgesteld aan Timo, dus dat was een perfecte samenwerking met de jongens. Mm -hmm. Maar dan moest ik de rest bij elkaar brengen. En um, er kwam altijd iets anders ertussen. Yeah. Uh, ik ben ook in contact gekomen met uh, een Zweedse uh, guitarist, Christian um, Kulström, van mm -hmm. zijn band. Um, dus dat heeft, um, van Belsen heeft ook... Mijn plannen en beter oh, nee. ja. <laughs> dus ik doe ook andere dingen daartussen, want ik moet natuurlijk uh, centjes verdienen, maar ik vind het geweldig om, uh, om, om andere dingen te doen, want je inspiratie je wordt gestimuleerd. Ja, dus uh, je, je kan heel makkelijk met muziek je creativiteit uh, kwijtraken. Klopt. Dus je, ja. je hebt prikkels nodig. Lekker uh, ja. uitlaatklep is dat inderdaad, ja, uh, muziek. Precies. Ja, precies. Ja. En van het album van Rock Emporium. Zijn eerste album voor je. Shame. tot slot nou, uh, je laatste twee releases. Vorig jaar kwam je met je vijfde solo-cd uit met de schitterende titel, en dan moet ik het even goed uitspreken, In flagrante delicto. Maar ik ben niet zo goed in het Latijns. Ja. Uh, allereerst, wat betekent deze titel? Um, yeah, in the very act of committing a crime. Dus een uh, soort of criminele... Uh, delicto. Ja. Uh, um. yeah. Dat zegt het al, oké. Okay. Ja, het is mijn, denk ik mijn laatste solo-album, om eerlijk te zijn. Ja. Um, maar je had, uh, uh, de filter... bedoeling van een criminele acht uh, mm -hmm. ging over de aardebal. Aan de voorkant uh, zie je twee handen met de wereldbal en mm -hmm. dan zie je plastic in het water. Ja. Yeah. En ik ben een beetje begonnen toen in het consortiumproject om, om, om, om onderwerpen over de EQ-systeem en over de aardebal te raken. Ja. Yeah. Uh, om mensen attent te maken. Maar ...of meer attent te maken en niet vergeten, het, het wordt niet beter. Nee. En, uh, hoe heet het, uh, deze plaat heb ik al 100% besteden, daarom is de hoes van papier mm -hmm. om de plastic te verminderen. Ja, dat vind ik een hele uh, mooie uh, En ik heb deze album, uh, hoe heet het, 100% aan het onderwerp over plastic waste. Yeah. Pollutie Wat we yeah. doen uh, uh, Deze album Ik heb een videoclip van Inflagrant infla De Lico gemaakt mm -hmm. uh, Met Baron Koepa uh, Op Bas in de clip uh, uh, Bob Weitzme Een newcomer uh, Die ook op mijn nieuwe Rock'n'Podium Podium 2 speelt mm -hmm. um, um, Jeroen van de Wiel op keyboards um, We hebben in de uh, uh, En Jeroen heeft de muziek geschreven van Inflagrante Licto, maar mm -hmm. het was meer... Voor hem was het meer bedoeld als een soort symfonische dansnummer. nummer mm -hmm. ik, ik vond die sequencerpartijen en alles yeah. zo gaaf. Ik wist als ik uh, voor die videonummer, de titel-track uh, van de plaat... Ik yeah. wist als ik een heftige soort Rammstein-achtige gitaarpartij van... van uh, uh, Stefan Lil zou uh, kunnen hebben uh, op de nummer. Anders zou ik het een heftig uh, nummer kunnen maken. En het is inderdaad een heftig nummer voor yeah. uh, Met de draad is de emphasis aandacht uh, aan en wat doen we met de aardebal. En yeah. de hele plaats is eigenlijk dedicated to uh, bringing awareness uh, to the world. het. Uh, ik, yeah, ik, mooi. Ik, ik word nu steeds ouder, dus... Uh, ik ben een fan, straks heb ik geen uh, stem waarschijnlijk meer. Of ik krijg uh, iets waar ik uh, niet meer uh, dit soort uh, werk kan doen. Maar uh, ik had zoiets van: dan doe ik, maak ik nog maak ik een statement in mijn leven? Yeah. Voor, uh, om iets uh, terug te geven. En dat is deze solo-plaat. Uh, uh, om mensen een beetje wakker te schudden. Maar tot mijn verbazing. Ja. De pers wereldwijd was nauwelijks geïnteresseerd in de onderwerp. Ja. Dat is mijn verbazing. Ja. En van het album in flagrante delicto hoor je nu Fools Paradise. Nou, dan kwam dit uh, jaar natuurlijk uh, met het vervolg op jouw vorige Rock Emporium release. Getiteld Brute Force. Wat meteen ook jouw uh, 40 jarig uh, jubileum als uh, ja, pro uh, professioneel muzikant is. Uh, gefeliciteerd daarmee uiteraard. En uh, wat een mijlpaal. Uh, Dankjewel. Ja, Brute Force is een heerlijke rockplaat geworden. En uh, vervolg op Society of Friends uit 2016. Is er nog wat veranderd qua geluid en bezetting ten opzichte van dat album? Ja, mensen hebben mij uh, gevraagd van um, waarom de titel brute force. En ja. ik zei heel simpel van, in het leven soms, je moet bijna met brute force, fysieke, uh, maar dat doe je niet als metaphor. Je uh -huh. moet fysieke uh, mensen wakker schudden soms, met ja. brute force, inderdaad, om een boodschap over te brengen. En ik denk dat dat deels van de te plaats. Ja, yeah. uh, ook in de zin van: Je speelt de muziek met Brute Force. Ja, dus het was ook ja, een krachtige dus, uh, plaat. Met de ja. en, en dat is het met deze plaat. Ja. Uh, ik ben super trots uh, op het Brokkampodium 2. Ja, uh, ik hoop dat ik een okay. derde kan doen. Ik uh, het ook. Uh, Maar met deze, uh, daarom heb ik uh, met Brute Force uh, zoveel mensen bijna, nou in totaal. Um, 25 mensen uitgenodigd uh, Sorry, man, van het verleden yeah. uh, uh, verschillende van Amerika van Europa uh, om mee te doen op deze plaat uh, dus ik wilde gewoon een allerlaatste heel misschien uh, de la laatste plaat als het is, ik hoop het niet nee, ik hoop het ook uh, niet maar ik wilde deze um, um, met uh, ook nieuwere mensen ...van Italië... Uh -huh. um, um, ...een nieuwkomer uh, ...met mijn... Uh, ...muziekcirkel... Uh, uh -huh. uh, ...Luke had me eerder uitgenodigd... Um, ...om op zijn solo plaat te zingen... Uh, ...ik kwam zijn bericht... ...heel laat... Uh, ...teken op Facebook... ...omdat ik in de studio was... ...met Inflagrante Delicto plaat... Uh -huh. um, ...hij stuurt me gewoon... ...een kopie van zijn... Uiteindelijk uh, hoe de plaat was geworden. Yeah. En er was een ballet op de plaat die uh, een instrumentaal nummer was. En okay. meteen ik dacht, hey shit, ik heb een Melody line, stukjes die ik ooit opgenomen heb. Mm -hmm. Die zou perfect passen. Yeah. Zo is het verhaal uh, begonnen. Dus uh, ik heb die nummer afgemaakt en, en um, hem gevraagd. Wat, wat vind je van, uh, als ik een zanglijn over je instrumentaal nummer zet. Ja. Yeah. Uh, en hij uh, vond het geweldig toen hij het hoorde. En zijn platenfirma in Duitsland vond ik het ook uh, geweldig. Dus ik kreeg yeah. toestemming, oké, okay, je, je mag zijn muziek uh, verbruiken. Uh, Luke uiteraard betaalt... Uh, en uh, hoe heet het, uh, en dan heb ik uh, Mensen van Headless, ook in Italië, oude favoriete band voor mm -hmm. mij. Van, van een aantal jaar geleden, 2014, heb ik ooit uh, samen met Faith Warning uh, als uh, yeah. zanger getoord met hun. Yeah. Uh, in, uh, in de Balkenlanden, uh, Griekenland. On, uh. Dus die hebben ook een nummer meegeschreven yeah. en... Uh, wat ik wilde doen is per nummer uh, um, verschillende muzikanten hebben. Dus Chris Gildenlow yeah. heeft op uh, Consortium 4 ooit, uh, turnie, uh, ooit gewerkt. Yeah. Um, toen in, uh, geloof ik, ik geloof dat het 2007 was. Chris uh, woonde al jarenlang in Nederland, maar hij is van oorsprong Pain of Salvation, ben van zijn broer. En mm -hmm. okay, okay. um, Chris, het uh, begon met één nummer dat pas. Het is uiteindelijk vier, vijf nummers geworden. <coughs> en Parent Barend Coupe doet ook uh, gastnummer uh, voor me. Daar ben ik ook hartstikke uh, trots op. Yeah. Uh, en dan hoorde ik net dat hij uh, van Blind Guardian naar de Michael Schenker Group is uh, gegaan. Mm -hmm. Dus uh, super gaaf. Ja. Yeah, uh, okay. Zo'n een uh, groot uh, naam van ja, uh, uit de rockgeschiedenis. Uh, zeker weten, ja. En uh, weet het? Um, en uh, de lijst gaat verder. Ik had uh, vroeger in een... Um, dan had vroeg je waarom heb je soms zoveel tijd tussen, tussen je albums. Mm -hmm. Maar ik had ook voor een tijdje in een Griekse band gezongen. Oh. Um, Crystal Tears. Uh, oh, ja, ik ja, heb uh, word, ja. met hun in 2009 een plaat opgenomen en uh, ja. uitgebracht. En yeah. uh, ik heb altijd contact gehouden met die dieterist Dimitri Bootsilmanis. En ik, ik vind nog steeds Dimitri's kwaliteit uh, um, van songwriting nog steeds geweldig. En yeah. ook zijn uh, oude Marshall, uh, uh, Les Paul, klank, uh, gitaar, geluid, yeah. uh, geweldig. Ik kom uit de old school van rock. Ja, ja. Hij schrijft de nummer My Confession muziek. Uh, ik doe alle zanglijnen en teksten zelf natuurlijk. Ja. Yeah. Um, en wat ik wilde doen is, de bedoeling van uh, Rock Emporium was: begin met een melodieuze rockplaat. Yeah. En dan bij iedere plaat steeds het tweede uh, nu. Iets meer metal. Er yeah. zit meer metal op deze plaat. Uh, yeah. Luca uh, Salito heeft geweldige... Metalnummers uh, zoals Darkest Secrets en mm -hmm. Till The Day I Die. Hij yeah. uh, speelt de guitar op uh, Lethal Injection. Um, dus, en wat ik ook wilde doen, omdat het precies uh, 30 jaar geleden was, dat mm -hmm. we Freddie Mercury uh, zijn oh, ja. uh, kwijtgeraakt, wilde yeah. ik een extra nummer opnemen uh, met drums van Eva de Graaf. Yeah. From uh, Queen, uh, and that is One Vision. Oh wow. Uh, as a sort of uh, in, in memoriam, but also as an ear for his sound quality, uh, what he for uh, Britse and worldwide music has done, but also the band Queen. Yeah. Uh, I was a non fan of Queen in the. In, ...in de 70 jaar, toen ik een uh, teenager was. Ja, ja, blijft een geweldige band. Nog steeds. Ja. Super. Dus, en uh, uh, uiteindelijk, uh, de plaat is... Uh, uh, ...Alan Sorensen van Royal Hunt, toevallig, uh, uh, Pretty Maid, speelt... Uh, ...ik denk een stuk of zes nummers op drums. Mm -hmm. uh, van... Uh, um, mijn collega van Delane, uh, Sander Soor, speelt uh, een nummer. Dus ik heb uh, verschillende drummers en bij iedere nummer uh, verschillende muzikanten geprobeerd uh, oh, ja. binnen te halen. Zodat uh, hun stijl van spelen past bij iedere nummer. Daar ja. was ik op zoek voor. Oh. Het, was een, het was een uitdaging. Ja. En ik was niet van plan om uh, in totaal ook met zangers uh, Way Black van uh, Crimson Glory uit Florida Amerika. Hij uh, doet uh, coaches uh, met mij. En een andere de zanger van Lucas Band. En uh, um, ik was niet Stefano. Ik was niet van plan om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Nee. Maar uh, het is gelukt. En het yeah. is een geweldig album. Geweldig en uh, ik krijg ja, super gaaf presenties met deze plaat weer. En dan hoor je dan Lethal Injection... van het album Brute Force 2. Laatste nummer van vanavond. Je nog uh, plannen hebt voor het uh, nieuwe jaar? Uh, heb je nog wat... Uh... Ja, ik ben net uh, klaar met een um, Van Belze 2 plaat, uh, die tweede album van de Zweedse band uh, mm -hmm. van gitarist uh, Christian Kilström. Mm -hmm. Ik ben net klaar met zang, ik heb ook wat gastzang gedaan op een uh, paar um, uh, nummers van uh, andere mensen en meegeschreven met tekst. Mm -hmm. Ik wanneer jaar uh, niet veel. Nee. Ik wil gewoon nu um, even stoppen. Even rustig gaan doen. Yeah. Ik zou er op z'n gaan, maar dat is nu voor de vierde keer ja. uh, door de... Um, Corona, inderdaad, niet een mogelijk. Ik uh, het verhaal uh, nu voor de vierde keer afgezet. Ja, dus ik, ik, ik stop nu. Ik, ik heb zoiets van... Um, ik heb, uh, ik denk in 40 jaar zoiets als uh, 34 albums opgenomen en ja. nog 15, 20 vasten, uh, stukjes gedaan en ik heb zoiets van ik ben trots op mijn uh, carrière, uh, carrière um, Met de ik red. had het an soms anders willen ja. maar um, soms uh, nu soms leuke dingen anders is het voor hm. mij, uh, ik voel me nu van binnen compleet ja. En uh, daar ja, gaat het ja, om. Uh, je moet dat rust in jezelf uh, soms uh, vinden. Nou. Ja. En dat is 2022 uh, een prima ja. jaar voor de. En, ja, precies. En misschien kan ik langzamerhand um, um, um, de creativiteit uh, laten doorgaan met uh, een paar um, nummers. Uh, ...op een heel relaxed manier gewoon uh, schrijven, werken, en schrijven... ...en af en ja. toe een sessie ja. voor iemand doen... Gast, de zacht tijd. een uh, relaxed uh, jaar voor de boek. In ieder geval er komt de nieuwe Van Belze, ja. ...2 uh, in uh, 2022 20, 20, ja. uit. Uh, dus er zijn wel releases volgend jaar... ...maar niet van mijzelf. Oké, okay. oké. Okay. En ik hoop ja. dat ik een, een Rock Podium 3... ...als ik een Rock'n Podium 3 zou doen... ...zou het iets meer... Um, modern experimental uh, metal um, ja, gaan doen: mm. metal. Okay. Ik ben benieuwd. Nou, ik, ho ik okay. hoop. Uh, yeah. Dat dat uh, allemaal doorgang mag vinden in het nieuwe jaar voor jou. En uh, ja. Ja, mijn vragen zijn nu op. Mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en uh, openheid. Uh, ik vond het erg leuk, uh, dit gesprek met jou. En uh, ik wens je sowieso al het goeds toe voor het nieuwe jaar. En uh, ja, denk aan uh, ja, lekker relaxen, lekker rustig doen. En ik hoop dat je heel veel inspiratie krijgt voor, uh, voor nieuw werk. Zeker met heel veel plezier naar jouw muziek luisteren. En ik, uh, ik hou je in de gaten. Hartstikke bedankt nogmaals voor jouw uh, tijd. Ik wens je hele fijne feestdagen toe. En een mooi uh, 2022 voor jou en je vrouw. Uh, ja. Oké okay, Marcel, hartstikke top man. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik hoop je ooit in het echt wel eens te mogen ontmoeten als alles weer een beetje normaal gaat uh, met de coronapandemie. Uh, nee. Maar voor nu uh, ben ik zeer dankbaar voor je tijd. Hartstikke, top man. Yes, hey. Fijne kerstdagen Hetzelfde. en uh, uh, alle beste voor 2022. Uh, jullie ook, dankjewel man. We spreken hey. elkaar. Hoi, hoi. Doe je broer de groeten. Zal ik zeker doen. <laughs> <laughs> dankjewel. <laughs> hoi, hoi, hoi. Tot zover het... Via de kabel op 104.5